Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt. Houd daar dus wel rekening mee. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, radio en internet. ZFM. Net nu. ZFM in de ochtend. Get this, get that's dance, it's a dance, it, it's a dancer, baby. Does anyone want to go dance up on the roof? Does anyone want to go waltz and enter the garden? Does anyone want to go dance up on the roof? On the town, sequence keep it down Time those stairs, use that ball root in the air Get your Does anyone want to go waltz and the Let's party da da da da Punt 9... Sabe que me papito, arela de de meus olhos, com uma bomba provocante. Uma bomba provocante, com uma bomba provocante. Uma bomba provocante, uma bomba provocante. Uma bomba provocante. Uma bomba provocante. Uma bomba provocante. É essa boca linda. Tua boca linda. É boca linda. Tua boca linda. É boca linda. Tua boca é linda, essa boca é linda.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 The best man. Now lightning strikes at eight. Watch the sea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 Denk al en slapen zo drang naar morgen daarom, ik lig bakken in de bed. O vol met gedachten. De tijd ik kan ze door. Slapeloze nachten, in de zon wij kansen door, mijn ogen reeds gesloten. Denk al als ik slaap ben ik even weg van al mijn dromen. Maar in de slapeloze nachten, slapeloze nachten, lig alleen in bed, denk alleen morgen. Word ik kan worden, word ik kan worden. De zon bleek door, steen uit de lucht, dat is ons decor. Kled ik morgen doen we nog steeds voort of waar ik kan worden. Ligt bakken in mijn bed, yeah. mijn hoofd vol met gedachten De tijd ik langzaam door Slapeloze nachten De zon bleek langzaam Mijn ogen reeds gesloten Ik denk als ze slaap wil ik even weg van al mijn dromen Kom nachten Show.